En een voorspoedige start. Jobboots met het NOS-journaal. Medewerkers van Defensie die hun baan kwijtraken. kunnen misschien terecht bij de politie. Minister Hille gaat erover overleggen met zijn collega Opstelte. Defensie gaat zo'n miljard euro bezuinigen. en verwacht dat er zo'n 10.000 banen verdwijnen. Hille schrijft aan de Tweede Kamer dat gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten. en dat Defensie er alles aan zal doen. om overtollig personeel naar ander werk te begeleiden. De NS ziet af van de aankoop van 30 stoptreinen zonder wc's. Dat gebeurt op aandringen van FNV-bondgenoten. Dat reizigers en treinpersoneel in een sprinter zonder wc zouden moeten reizen... noemde de FNV onaanvaardbaar. Gisteren nam de Tweede Kamer een motie aan... waarin erop werd aangedrongen dat elke trein een toilet heeft. Zo'n verplichting zou moeten ingaan op het moment dat de NS een nieuwe concessie krijgt. Vermoedelijk in 2015. Minister Leers is bereid om het dossier van het uitgeprocedeerde Afghaanse meisje Sahar en haar familie nog eens te bekijken. Leers vindt dat de familie Nederland uit moet, omdat asielverzoeken verschillende keren zijn afgewezen. Maar nu de oppositie Leers dringend vraagt zijn beslissing te heroverwegen, omdat er nieuwe informatie zou zijn, gaat hij nog eens kijken naar de zaak. Sahar en haar familie wonen zo'n tien jaar in Nederland. In New York zijn honderden fans van John Lennon bijeengekomen om de dood van hun idool te herdenken, vandaag precies 30 jaar geleden. De herdenking is in Strawberry Fields, een deel van Central Park, dat is gewijd aan de ex-Beatle die in 1980 werd vermoord. Daar ligt ook een mozaïek, dat is geïnspireerd op Lennons anti-oorlogssong Imagine. John Lennon werd in New York voor de ingang van zijn appartement doodgeschoten door een verwarde fan. En dan nog het weer. Bewolkt in het zuidoosten kans op wat lichte sneeuwval. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vannacht vriest het licht. Morgenochtend is het glad door buien met sneeuw of ijzel. Maximum temperatuur morgen overdag tussen 2 en 5 graden. Dit was het en op... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 that we know you know because we've never played together before and... well, well it's, it's a, a one for the money two for the show three to get ready now go get go go check John Lennon live in 1969 buiten de Beatles natuurlijk, want hij had toen al zijn Plastic Ono Band en dat was eigenlijk een beetje bij elkaar geraakt Zootje. nou ja Zootje. Um, een bij elkaar geraakt uh, spulletje. Daarom zei hij ook we're gonna do numbers we know because we never played before uh, together before. En die Plastic Ono Band bestond toen uit John Lennon. Um, Gitaar en vocals. Yoko Ono, vocals. Nou, daar is zelden iets knaps uitgekomen, maar oké. Okay. Eric Clapton Zo speelde. Zo knap was ze ook weer niet? Nee, maar zingen kon ze ook niet. <laughs> God, verschrikkelijk, je dat gekerm van het mens hoort. Maar goed, het maakt niet uit. Laten we het niet een uh, anti-Yoko Ono-toestand uh, van maken. Eric Clapton speelde gitaar. Uh, Klaus Forman. Dat was een jongen die uh, eigenlijk heel vroeg al met de Beatles te maken gehad heeft. In, in de Hamburgse tijd onder andere. Uh, die ook het ontwerp heeft gemaakt voor de hoes van Revolver. Uh, die speelde hier basgitaar. En Alan White speelde drums. Het is opgenomen op een festival wat gehouden werd... Oh, daar heb je een uh, microfoon staan? Nou, die microfoon die is, gaat zijn eigen leven beginnen. <laughs> um, het ver, dus die LP is opgenomen bij een festival Live piece in Toronto. Een festival waar deze band dus geheel onvoorbereid uh, een, een optreden gaf. We gaan een klein fragmentje draaien van uh, wat we weer gevonden hebben op het onvergetelijke med medium YouTube. Uh, hoe heet het ook weer? Uh, oh ja. Bij Herbert Kossel. Ja. In uh, 1980 uh, werd even bekendgemaakt dat uh, John Lennon dood was. Ja. Klein fragmentje. Dat gaan we horen. John Smith is on the line. And I don't care what's on the line, Howard. You have got to say what we know in the book. Yes, we have to say it. Remember, this is just a football game. No matter who wins or loses. An unspeakable tragedy. Confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon. Outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous, perhaps, of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival. Hard to go back to the game after that news flash, which in duty now, we have to take, Frank. Ja, dat is wel dramatisch, want uh, dan zit je dus naar een uh, voetbalwedstrijd te kijken, want dat is dit. Dat is, het is een, een American football natuurlijk, ja. geen voetbalwedstrijd, maar American voetbal. En dan in de pauze van, van de wedstrijd wordt even Ampersand verteld dat, uh, dat John Lennon dus voor zijn uh, huis in uh, New York City uh, doodgeschoten is door die, uh, door die gek. En je tje. ziet ook meteen aan die voetbalspelers, ja, wij hebben de beeld bij jullie ja. thuis niet. Nee. Dat is echt heel erg ondanen van zijn. Ja, ze helemaal... We moeten gewoon niet meer weten. Waar, ja, moeten we naar nou doorgaan met de wedstrijd ja, of niet? Dat, dat is op dat moment dus een dilemma waar ze dus voor zouden. Dat kan je dus zien. Maar deze fragmenten, dames en heren, toch wel als u dat is wilt. Die zijn allemaal terug te vinden op YouTube. Uh, want daar staan ze dus allemaal. Het is ongelooflijk wat je daar allemaal kunt vinden. Ik ben er echt een fan van geworden, van, uh, van dit medium. <laughs> Goed, uh, we hadden van de Beatles nog niet de LP Abbey Road gehad. Persoonlijk toch een van mijn favoriete platen. En um, daar begint uh, dat begint met een een weer zo'n lennend nummer met zo'n. ...surrealistische tekst... ...waarvan hij later ooit eens zou zeggen... ...tijdens een live-opname die hij toen deed... ...met een band in New York... ...I'll never write such daft lyrics again... ...oftewel, ik zal nooit meer zulke... idiote teksten schrijven... ...als, uh, als wat hij hier gedaan heeft... ...hij, hij wist toen bij die live-opname... ...misschien moeten we die straks nog even draaien... Uh, ...wist hij ook zelf hier en daar geen raad meer... ...met die tekst geloof ik... ...maar eerst doen we gewoon de echte versie... ...van de LP Abbey Road... ...Come Together... van de Beatles. Was toch eigenlijk wel heel erg trots op alles wat hij met de Beatles gedaan had. Die heeft later, veel later zelfs, heeft hij cd gemaakt. Die heette In My Life. En uh, daar heeft hij een aantal van de Beatles-stukken... Uh, zelf overgedaan met medewerking van allerlei leuke artiesten. Come Together werd toen gedaan door Robin Williams. Niet Robbie Williams, maar Robin Williams je weet wel, van Mark Mindy, ofzo, weet je wel. en Mindy. Uh, en die acteur. Samen met uh, Bobby McFerrin. van uh, Don't Worry, Be Happy. Nou, dat klonk ongeveer zo, mooi, hoor. Ja, meneer Janssen. Ik kan, <laughs> kan heel raar lopen. <laughs> ja, ik kan heel raar lopen. Nou, luister, is leuk. <laughs> here come on flat top he come grooving up slowly he got juju -ju eyeball he won holy roller he got hair down to his knee got to be Joker, just do what it please. Nou, dat is, uh, dat is waarschijnlijk. Maar wat ik u van deze sneeuw wilde laten horen, is, een, is wel iets heel aparts. Uh, het nummer In My Life, wat wij dus straks al live even gedaan hebben, dat hoort u nu in een hele aparte versie. En je zou het niet verwachten van wie, maar van Sean Connery. U weet wel, James Bond en al dat soort dingen. Nou, moet u maar eens horen hoe prachtig hij dit doet. Dat is ik wist niet dat ik kon zingen. Nee, hij zingt ook niet. Let maar op. <laughs> Ik ben benieuwd. Ik heb hem nog niet gehoord. Nee, het is echt heel mooi. In My Life, gedaan door Sean Connery. Een stuk van John Lennon. Het zou zo in candlelight kunnen, dit. There are places you remember all my life. Though some have changed. Some forever. Not for better.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 In In Ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Mooi. He? Prachtig hè dit. Ja. Er het het zijn ook opnames bekend van, van Pieter Sellers, die heeft dat ook ooit eens gedaan op zo'nzelfde manier. Uh, met het, onder andere het nummer, Hard Day's Night. Uh, misschien is dat ook wel ergens te vinden. Maar daar hebben we nou geen tijd meer voor, want we hebben nog zoveel te doen. En uh, we hebben nog maar uh, 45 minuten te gaan in deze marathon. En uh, Schiet lekker op. We gaan een nummer draaien van uh, de LP Mind Games. Een, wat ik persoonlijk een zeer indrukwekkend stuk nog steeds vind van, van Lennon. Um, en dat is de titelsong van die plaat. Mind Games. Daar komt hij Gelijknamige LP die heette Mind Games. Die toen de tijd uitkwam als uh, opvolger van. Nee, niet als opvolger. Want dat. Nee, was niet opvolger. De opvolger van New York City was die inderdaad. Mind Games, prachtige plaat met. Uh, van, uh, van John Lennon. Um, er is een periode in zijn leven geweest. Dat, uh, die heette, dat heette. Dat wordt over het algemeen genoemd. The Last Weekend. En waarom heet dat nou The Lost Weekend? Nou, er is een, uh, Dat komt eigenlijk uit de tijd dat Yoko Ono. Die het hele leven van Lennon uh, na 1968-69 uh, behoorlijk beheerste, mag je wel stellen. Joko um, Ono heeft hem toen een tijdje de deur uitgeschopt. Um, en dat, uh, dat was uh, voornamelijk omdat uh, Lennon uh, zich in die periode enorm te buiten ging aan drugs en drank. En er eigenlijk uh, dat Ono dat helemaal niet zag zitten. Um, hij had toen een korte relatie met een dame die heette Meepang. Ook alweer zo'n... meipang. Het was inderdaad een Chinese. Um, Wat was Yoko Ono eigenlijk? Japans. Japans oké. Okay. Ja. En later is hij weer teruggegaan naar uh, Yoko. En dat is ook de periode waarin hij um, zich volledig heeft afgezonderd van de wereld. Dat was in 1975. Toen heeft hij zich helemaal afgezonderd. Uh, ging alleen maar voor zijn kind zorgen, voor Sean. En toen heeft hij echt ook vijf jaar helemaal niets gedaan. Helemaal niks. Niemand wist meer uh, of, hij, uh, nou, of hij nog wat deed. Nee, hij deed niks meer. Ja, thuis misschien een bandje opnemen. Maar Er dus, uh, zijn geen platen van hem verschenen. Dat begon weer in 1980. Maar daar gaan we zometeen nog even over praten. Maar dat Lost Weekend dus uh, maakte hij nog wel muziek. Hij kwam onder andere met de LP Walls and Bridges. En hij kwam met de LP Rock'n'Roll. En die Rock'n'Roll LP is eigenlijk een LP waarin hij deed wat hij, uh, wat hij gewoon lekker vindt. Namelijk rock roll spelen. En dat deed hij heel goed. Het was een fantastische plaat eigenlijk. Met allemaal rock'n'roll standards erop. Ik zal er een paar noemen. Dat is heel leuk om dat te weten natuurlijk. Bebappalooba stond erop. Rip It Up. Rip It Up. Ready Teddy. You Can Catch Me. And That a Shame. That's Domino. You Do You Want to Dance. Sweet Little Sixteen van Chuck Berry. Slipping and in. Peggy Zoo. Verder Bring It On Home To Me. And Send Me Some Love In. Uh, Don Boney Maroney, Ja Ja en Just Because. Allemaal oude uh, hits. Uh, rock and roll hits. Maar wel allemaal overgoten met een zeer overduidelijk Lennon sausje. Al die stukken heeft hij uh, echt naar zijn eigen hand gezet. En dat was, dat was echt te gek om te horen. Ik laat u één prachtig voorbeeld horen. Een nummer dat, uh, dat eigenlijk, uh, ja, eigenlijk uitgekoud is. Want iedereen speelt of zingt het wel. Er zijn misschien wel tienduizenden versies van. Minimaal. En, en toch... Die versie van Lennon die blijft als een huis staan. Helemaal anders dan andere mensen het gedaan hebben. Uh, ik vind het nog steeds een te gekke versie. Stand by me, John Lennon.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 Rock and Roll. Die maakte in 1974, 75. Allemaal traditionele, traditionele rock'n'roll stukken. Maar wel allemaal overduidelijk overgoten met een uh, Lennon sausje. Als opvolger van de LP Mind Games kwam hij met walls and bridges. En door veel mensen niet beschouwd, als een van zijn beste platen, maar maakt allemaal niet uit. We laten hem toch even de. Uh, revue passeren. En dit nummer is, was toen een single. En hij is met name wel leuk, omdat hij dit samen doet met Elton John. Elton John speelt hier een zeer belangrijke rol. Die twee werkten wel meer samen, want Elton John nam in die periode ook een versie op van Lucy in the Sky with Diamonds, waar Lennon dan weer aan meedeed. Dus uh, dat was een beetje kruisbestuiving, zou ik maar zeggen. We gaan luisteren naar dit lekker swingende nummer. Uh, whatever gets you through the night. In duet met Elton John. Ja, ze hadden wel... Get you through the night. Ja, goed. Goed, hè? Ja. Oh, een mooie... Uh, ja, ik blijf de... ze echt helemaal terug uh, zien komen, hè? Die appeltjes, appeltjes, appeltjes, ja. appeltjes. Nummer helemaal van die cd. In welke cd? Ja, nee, dat oh, okay. ja. Hey, die je daar nog in. Oh, oké. nee Die appeltjes is... vind ik grappig. Sinds... Uh... Jullie live zijn geweest in de studio. Zie ik steeds meer appeltjes komen. Ja, het blijven allemaal appeltjes. Ja, <laughs> Maar het is ook zo. Want dat, dat was het Apple label. Hè? Ja, ja Apple. Nee, ik vind hem leuk. Ja, ik vind hem ook wel leuk. Van die LP Walls and Bridges kwam nog een heel, mooi, een heel mooi liedje. Dames en heren. Waarin hij ook een beetje Japans aan het uh, kletsen ging. Um, uh, wild, uh, uh, heel, mooi, heel mooi liedje trouwens. En dat gaan we nu even draaien. Van die LP Walls and Bridges. Nummer dat heet Number 9 Dream. Van Lennon die verscheen voor, het zogenaamde, uh, voor de zogenaamde huisperiode, Oftewel, dat is een huiselijke periode. Dat hij uh, alleen maar thuis was en voor zijn kind zorgde. Sean dus. Sean Lennon. Uh, dat, was, uh, dat begon zo'n beetje in 1975. En eindigde in 1980 toen hij net weer besloten had om uh, weer wat te gaan doen. Uh, samen met Joko natuurlijk. Uh, nou, oké. Okay. Ik ga gewoon voor de muziek van Lennon zelf. En de liedjes van... Oh no, die laat ik maar even zitten. Uh, maar ze kwamen toen in ieder geval in 1980 weer terug met een... Uh Fantastische uh, plaat met hele mooie liedjes erop. Uh, Double Fantasy. En uh, jammer van die platen Ik <laughs> blijf het maar zeggen, is dat er ook die liedjes van Ono op staan waar je dan minder gelukkig, mee, waar ik minder gelukkig mee ben. Maar oké. Okay. In ieder geval zo werkten ze toen en uh, de platen die ze maakten maakten ze dus gezamenlijk. En vandaar dat de titel van deze plaat Double Fantasy is. Toen die plaat echter met uit was, ja, toen gebeurde dus dat drama en werd hij door die gek. Uh, ...neergeschoten en toen was deze plaat eigenlijk dus uh, net uit. Dus eigenlijk is dit officieel uh, de laatste plaat van Lennon. Er is daarna nog een LP uitgekomen, maar ja, of dat nou... Dat, ...dat weet ik allemaal niet. Ik weet niet wat ik daarover zeggen moet. Daar stonden dus nog wat overgebleven liedjes op en zo... ...en dat is later allemaal geproduceerd... Geherproduceerd zeg maar door Yoko Ono. En die heeft zich toen op die plaat ook duidelijk zelf een grotere rol toe bedicht. Ja, of je daar nou zo blij mee moet zijn, weet ik niet. Uh, ik niet in ieder geval. Uh, Double Fantasy dus. De laatste LP dus echt uh, die Lennon uh, gemaakt heeft met prachtige liedjes erop. Zoals bijvoorbeeld Just Like Starting Over en Woman. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben, maar dat zien we wel. We beginnen in ieder geval met, een, met wat ik persoonlijk een heel mooi nummer van, vind van Lennon op deze plaat. En het heet I'm Losing You. Van de LP Double Fantasy. Wel weer typisch Lennon hoor. En dat uh, had het steltje nog, had het nog niet verleerd. Beetje experimenteren. Een, beetje een heel speciale sound. Die eigenlijk alleen Lennon maar kon maken. Uh, I'm losing you. Van de OP Double Fantasy. Ja, er is nog een heleboel te draaien dames en heren. We komen lang niet aan alles toe. Ik heb nog zeker tien cd's liggen die we niet gedraaid hebben. En, uh, maar goed. Vijf uur vliegt om als je met zoiets moois bezig bent. En dat het mooi is. Dat, uh, dat vind ik dus nog steeds. We gaan... De president heeft ook... Uh... Oh, doe je, doe doe je op, nou maar. toch allemaal? Nee, de president, die heb ook nog uh, ooit weer eens een keer wat gezegd erover. Ja? Hoe komt dat geluid nou weer vandaan? Weet ik niet hoor, weet ik ik jammer en doen. Dit is de LP nog steeds, denk ik. Nee. <laughs> nou, dat weten we allemaal niet. Dit <laughs> maar... is LP. You know seen... hey, ja. de computer zit samen opeens. <laughs> nou ja. Dat is mijn schuld. Nee, um, Goed. heel raar. Nee, hey, wat ik wou zeggen, uh, de burger, de, de burgemeester, de, de, de president toen die tijd, ja. Ronald Reagan, ja. die had er ook nog eens kitje wat over te zeggen. Daar heb ik ook even zedig op te snorren. Oh. Vind je dat leuk om te horen? Nou, heel, maar even heel even. In de, in, de, in de nieuwsbrief, ja, duurt maar 40 seconden. Oké. Okay. President Elect Reagan was in New York City today. He said John Lennon's murder was a great tragedy. That an answer to crime in the streets must be found but said he did not believe that Lennon's death amounted to an argument in favor of the control of handguns. Reagan was with New York's Terence Cardinal Cook when he spoke. Well, as I said, what can anyone say? It's a great tragedy, and it's just another evidence of that we have to try and stop happening in this world. Did stop that with handgun legislation, Governor? I've never believed that. I believe in the kind of handgun legislation we have in California. Stim ja, dat is typisch Amerika, hè. Ja. Bedoel, er wordt iemand nood, doodgeschoten. We ja, moeten gaan ze maar, meteen over politiek uh, hebben. We gaan het gelijk over politiek <laughs> hebben. En dan voornamelijk over de wettigheid van, de, de, de wettig maken van het dragen van, van, van handwapens. Daarom wou ik bedoel, hem ook laten horen. Ja, belachelijk te gek voor woorden natuurlijk dat, dat daar zo op gereageerd wordt. Maar goed, oké. Okay. Um, that's is geen, America. That's America, wil ik maar zeggen. De Beatles, dames en heren. Um, we zijn na die tijd, na John's dood, nog een keer wel bij elkaar geweest. Uh, de over drie overgebleven uh, mensen. En dat was uh, rond 1991. Toen kwamen ze uit met een uh, driemalige, een, een driedubbele cd-serie. Dus drie CD's uh, onder de naam Anthology. En uh, dat waren dus allemaal opnames die... Uh, Gemaakt werden, nou ja, allemaal, allemaal voorproefjes van nummers, studies van nummers, eh, eh, studio-opnametjes die niet af waren en al dat soort dingen. Het enige aparte ervan was eigenlijk wel, behalve die unieke opnames die je kon horen, want dat waren echt wel unieke opnames, was dat er ook toch twee nieuwe Beatles-stukken bij zaten. Um, onder, pro onder productionele leiding van Jeff Lynn van ILO, uh, wat naar mijn idee te veel te horen is, want het lijkt meer op ILO dan op de Beatles, um, waren er toch twee stukken van John Lennon die Joko Ono beschikbaar had gesteld? Die ze thuis op een bandje had gevonden. Eh, waarin, waarop de overige Beatles dus eh, wat ingespeeld hebben. Het ene nummer was eh, Free as Bird. Eh, dus een oud bandje van Lennon ingemonteerd in, in eh, nieuwe opnames van de Beatles. En eh, wat u nu hoort. Vind ik persoonlijk nog mooier. Um, dat komt van Anthology 2. En dat heet Real Love. Meegenomen, dat is handig, dat is makkelijk. Dat is handig. Ik denk, nou, ik neem een leuke CD mee. Ik zit er geen CD in? <laughs> thuis dat dat is ja, hou je altijd. Ach ja, zo is dat toch goed. Real Love, dus gebaseerd op een oud bandje van, van John Lennon, waarop de overige Beatles, Ringo, Paul en George hebben ingespeeld. En nou ja, het is toch wel kenmerkend. Weer die gitaar hoort en zo dat dat typisch George Harrison is. Het is alleen jammer dat het. Ja, vind ik, geproduceerd is door uh, Jeff Lynn, waardoor het iets te veel op ILO lijkt. Niks tegen ILO, daar niet van. Maar Beatles zijn Beatles, hein? geen ILO. Um, maar goed, dat terzijde. Uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen, dames en heren, van uh onze lennon marathon, onze, onze herdenking van, uh, van John Lennon. Um, er is uiteraard nog veel meer. Ik heb, ik heb nog hele stapels ja, liggen letterlijk nog een hele stapel. Een hele stapel heb ik nog liggen hier. Maar, um, nou ja, we komen lang niet aan alles toe. Want je wilt toch ook wat vertellen en je wilt ook met mensen praten en zo. Um, ik denk dat we... Uh, in ieder geval, een aantal mensen even moeten bedanken, die daarmee gewerkt Om te beginnen natuurlijk mijn fantastische technicus Maurice Mulder, dames en heren, die, die echt ze af heeft zitten zien. Vijf uur lang Beatles en Lennon moeten aanhoren. Ik heb nog nooit zo lang Beatles en John Lennon gehoord. Nee, echt nou, niet. Kan dat in het Guinness Book of Records? Ja, dat klopt. Uh, Guinness Book uh, of Momo kan het er uh, wel in, ja. Ja, dat vind ik wel. En verder Azim Moltmaker, natuurlijk, de man van het Beatles Museum in Alkmaar. En Marco Nicola, de man die in Beverwijk een, een hele John Lennon Marathon uh, manifestatie organiseert. Ja, maar die doet gewoon zeven dagen, hè? Ja. Dat begin is afgelopen maandag begonnen. Gisteren is er niks gebeurd. Maar vandaag, morgen, vrijdag, zaterdag en zondag... Uh, gaat dat nog even door. Uh, in een cultureel café... Camiel in Beverwijk op het kerkplein, vlak onder de wijkentoren. Dus als u denkt van, uh, nou, uh, ik wil dat wel meemaken. Zondag wordt het bijvoorbeeld heel apart. Ik wil dat wel eens meemaken. Dan moet u dat maar, moet u daarheen. Dat wordt ontzettend leuk. Um, ik denk dat we er op een hele waardige manier uh, uit uh, kunnen gaan met een nummer dat past in deze tijd. John Lennon, die uh, had toch ooit uh, de, ja, de wens, zeg maar. Uh, om een kerstnummer te schrijven... waarvan hij zelf hoopte dat het groter zou worden... dan White Christmas. Uh, ik denk niet dat dat gelukt is. Nou ja. want White Christmas is wel... heel erg veel gedaan en zo. Maar... Uh, al sinds 1971 behoort dit nummer natuurlijk toch echt wel tot het standaard kerstrepertoire. En vooral ook vanwege weer die boodschap die erachter stond. Het nummer werd vergezeld uh, in alle wereldsteden door grote, levensgrote posters op gebouwen waarop stond War is over if you want it. En uh, dat is ook het thema eigenlijk natuurlijk van uh, dit prachtige nummer. En ik wil er eigenlijk uh, hier maar een beetje mee gaan afsluiten deze fantastische Lennemar, ik wil ook toch nog even uh, ja, ZFM Zandvoort bedanken. Want uh, ze hebben me toch in de gelegenheid gesteld om extra zendtijd in te pikken. En uh, dat vind ik uh, oh, de moeite waard. Is... Ja? Dus we leuk. gaan uh, John Lennon draaien met Happy Christmas, War is Over. Volgende week weer de vanillejaar hè, Ruud? Ja. Gezellig. So this is...